met temperaturen tot 40 graden of zelfs daarboven. En de Nationale Opera van Amerika treedt niet meer op... in het Kennedy Center in Washington. De leden zijn de bemoeienissen zat van president Trump... die pas geleden ook zijn naam heeft toegevoegd op de gevel. Het opera -gezelschap was al sinds de opening in 1971... verbonden aan het culturele centrum in Washington. Op veel plaatsen is het droog en schijnt af en toe de zon. Het kan plaatselijk nog glad zijn. In het westen wordt het rond het vriespunt. In de rest van het land net iets onder nul. Morgen nog kouder. En dat was het nieuws op 538. Dankjewel. Dan even kijken naar de verkeerssituatie. De A59, daar wordt een vertraging gemeld. heel richting Os is dat. tussen Heusden en Vlijmen. 10 minuten bij reistijd optellen. En Flinsmaister meldt controles op de A2. Amsterdam Utrecht 37.7. En de A4 Amsterdam Leiden 23.8. Dan op de A4 vanuit België naar Bergen op bij 200 de 41.0 en de A6 Maardenberg-Lely stelt 47.3. De A7 Herenveen Snake een flitser bij 137.8... en de A16 doorrecht rotterdam de controle bij 35.4. In de nieuwe muziek show The Winner Takes It All... knallen alle muziekgenres voorbij. Zou je lachen? Zou je schelden? Zou je zeggen dat ik een klootzak ben? Elk duel is op leven en dood.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 waar je maandagochtend de dag weer begint... met een lach in een nieuwe 538-ochtendshow... met Tim, Rick, Niels en Florentien. Vanaf 6 uur zijn ze weer bij maandag... met natuurlijk ook weer kans op kaarten... voor de vrienden van Amstel Live... de nieuwjaarsborrel in de, de leukste kroeg van Nederland... Ahoy Rotterdam, als je de kroegbel hoort, dan bel je naar 0909-30538. En wie weet ga je er dan wel weer vandoor deze week met uh, kaarten voor Vrienden van Amstel. Afgelopen week in de 538 show de grote zoektocht naar de mooiste sneeuwpop van Nederland. Het NK Sneeuwpoppenbouwen 2026 onder leiding van uh, ja, juryvoorzitter Luc Iking, Ja, die van Boulevard, die heeft ook een hele hoop verstand van uh, sneeuwpoppen. Die uh, maakte de winnaar bekend van uh, het NK Sneeuwpoppenbouwen 2025. Dat hoor je zo meteen naar Nico en Vince. En dit is Topic bij 538 en Breaking Me. Call me what you wanna, I'll be what you wanna. I've been here a thousand times. Eh, eh, you're falling for another. I don't even bother, I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you it's like I started dreaming.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 You play with my heart, and I'll be singing. La la la la you're breaking me. La la la la la la, you're breaking me. La la la you're breaking me. La la la la la la, you're breaking me. You can do whatever, I'll be here forever, spinning round inside this room. You come on over, I'm a sucker for you Wishing we'll be out here soon So tell me if you wanna Cause I got this feeling I wanna hear you say it Cause I can't believe it With every touch of you It's like I've started dreaming Cause heaven's not that far away And I'll be singing la la la la La la You're breaking me la la la la la la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 Just out of fear Jouw get? Bella, baby, baby. Baby, cello, so Why is this beautiful man Wait for me to get over? already my patient. Shut up! Everybody's sipping my drinks at 2 a.m. and I'm tired of living like this. He must be out of getting ready, trying to fix up his time. Uh huh.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 bij Radio 538 in het Beste van de Ochtendshow. Deze week in het teken van het NK sneeuwpoppen bouwen. Ja, het land natuurlijk in de band van de sneeuw, dus een hele hoop sneeuwpoppen. Maar wat is nou de mooiste? Waar kun je nou de mooiste sneeuwpop van Nederland vinden? Daar is afgelopen week een uh, heuze zoektocht naar geweest in de ochtendshow onder leiding van een uh, vakkundige jury. Uh, Gisteren is uh, de winnaar bezocht door uh, 538-dj Floris Molenaar. Die heeft uh, de trofee, een uh, mooi bos bloemen en het 538-winterpakket overhandigd. Aan uh, uh, de winnaar die dus is uitgekozen door de jury. En uh, die jury, dat is niemand minder dan Luc Ikink. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Hey. Hey. Want uh, ja, zoals jij zelf al zei, zeg je sneeuwpop, zeg je Luc Ikink. Ja, absoluut. absoluut. Nee, dat, dat kleeft echt aan als plaksnieuw. <lacht> nee, leuk onwijs tof dat je dit uh, wilde doen. Uh, de, je, nou, je hebt gisteren al even bij ons uitgelegd waar je een beetje op uh, ging letten. Dat was de techniek, dat was de originaliteit en dat ja. was materiaalgebruik. Materiaalgebruik, ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ik <lacht> heb echt op zitten letten. Ja. Uh, nou heb jij vannacht om 12 uur, want toen sloot uh, uh, de inschrijving, heb jij alle foto's heb jij rustig zitten bekijken. Ja, klopt. Heel veel foto's zijn er binnengekomen. Heel veel sneeuwpoppen zijn er gebouwd de afgelopen week, gelukkig maar. Hè. Nu is een groot deel van ...van uh, Nederland is de dooi ingezet, dus we zijn net op tijd. Uh, ja, ik zeker, ja. We hebben namelijk een verslaggever, dat is Floris Molenaar... ...die hebben wij op pad gestort, uh, gestuurd. Flor Floris, goeiemorgen. Goeiemorgen, of moet ik zeggen... ...goedemorgen! <lacht> Waar ben jij nu, uh, Floris? Ik sta in het uh, ozo-pittoreske hoeve, dat ligt onder de rook van Breda. Uh, ik kan je melden, hier is geen koude oranje, hier is geen sneeuwval, hier oh. valt regen. Oh. En ik sta voor het huis van de winnaar. Ah. Ik heb uh, geen grote gouden envelop bij me, geen groot geldbedrag, maar nog iets veel mooier. Is, namelijk de vocaal Nederlands kampioen 538 Sneeuwpopbouwen 2026. Uh, zullen we gewoon gaan aanbellen? Ja, laten we het doen. Uh, en Misschien goed om misschien maar aan Luc uh, even te vragen dan ondertussen ja. wat er zo bijzonder was wat ja. jou betreft aan deze winnaar. Ja, het zijn er meerdere, meerdere sneeuwpoppen. Drie in totaal. En het is echt een sneeuwpop gemaakt omdat er een kindje is geboren. Luna heette. Ah. Uh, dat wordt ook aangegeven met vlaggetjes. Het zijn twee ouders. Wel met een klassieke winterpeen uiteraard. Wel met de knopen die we allemaal kennen. Oh, maar ja. het babytje is dan gemaakt in de vorm van een peer. Ongelooflijk mooi gemaakt. Het raakte mij echt. Ik zat gisteravond echt eventjes naar al die sneeuwpoppen. Deze kwam op het allerlaatste voorbij. Ja, ik kreeg gewoon echt even tranen in mijn ogen. Nou, hoe nou, mooi dit eigenlijk was. Wat goed zeg. Nou, er is inmiddels aangebeld door Floris. ja. ja. Oh. Goedemorgen, ik sta hier... Uh, Rick heet jij volgens mij, hè? Ja, ik, ik heb mijn handen vol, want ik kan je geen hand geven. Goedemorgen, Rick. Uh, ja, je hebt een... Uh, ja, wat is dit? Je hebt een klein babytje in je handen. Oh. Luna. Een meisje, Luna. Ach, ja, het is echt net, net geboren. Het is net een sneeuwpopje. Ja, een week geleden nu. Week, ja, het is een sneeuwpopje, een week geleden geboren. Ehm... Um, ja ik, wil, ja, ik zou eigenlijk je willen vragen of je even mee wil lopen naar de, naar de sneeuwpop, maar dat is voor die kleine misschien niet zo'n goed idee. Nee, maar dat geef ik even gegeven aan de moeder. Oké, Wordt u overgegeven ja, aan de moeder, ja, zo gaat het. Uh, duidelijke ja, taakverdeling ja, ja, ja. hier hey, in hoor, het, het huis houden. Ja, als er prijzen <laughs> van vast moeten worden. Gaan. <laughs> als er geld in het spel is, <laughs> uh, <laughs> juist. Uh, ik loop je even mee. Maar staat die er ja, nog, Rick. Floris, deze sneeuwpop? Nou ja, dat gaan we, dat gaan we, dat gaan we nu zien. Ik heb, ik heb er een hard hoofd in, maar we gaan het eens even bekijken. We lopen nu van de voordeur de opritten over langs de auto. Uh, en uh, nou, daar is de, in de voortuin. Er ja, ja, ja, staat een geraamte, Rick. Oh. <lacht> <lacht> er staat een geraamte. Want vert, vertel even kort: wat, wat is het, het concept van deze, van deze sneeuwpop? Ja, het idee was. Uh, omdat Luna net geboren is. en het geboortebord had wat vertraging. Toen dacht ik, ja, met zo'n pak sneeuw, daar kan ik wel wat mee. Dus heb ik daar... Uh twee sneeuwpoppen meegemaakt en er een vlaggenslingers tussen kunnen hangen. Ja, want het, is, zeg maar, het, zijn, het zijn eigenlijk twee grote sneeuwpoppen met een klein sneeuwpopje daartussenin. Daar, daarboven hing dan uh, het bord met de naam <lacht> Luna. Ja, ja met, de naam, met de naam Luna. Het is, ja, het is fantastisch. Ja, zeg maar, jullie hadden het over, over uh, uh, sneeuwpoppen die de daad verrichten. Dat is hier al wat langer geleden, want dan krijg je op een gegeven moment krijg je ook kleine kindersneeuwpoppen. Krijg je dan. Ja, ja. Um, Rick, het, uh, het heeft de jury behaagd. Uh, om, uh, om jullie uh, sneeuwpop uit te roepen tot uh, ja, de winnaar van het Nederlands kampioenschap bouwen 2026 van Radio 538. Oh, ik overhandig jou hier de bokaal. Oh, ja. uh, ik overhandig jou een bos bloemen. Oh wat uit. En ik overhandig jou een 15-Jacht winterpakket. <laughs> ja. ja super, bedankt. Ja dan zeggen ze bij het voetbal, wat gaat er nu door je heen? Ja, het is ongelooflijk. <laughs> uh, leuk. Nou, in Hoeven is dus uh, de mooiste sneeuwpop ja. van Nederland gemaakt. Tenminste, uh, volgens onze jury. En uh, dat is ja, een kundige. Ja. Luc Ikenk, <laughs> onwijs bedankt voor ja, je ja. professionele juryvoorzitterschap. Ja. En uh, heb een hele mooie dag vandaag. Voor Joe, het later weer. Oké, okay, hoi, hoi. hoi. Bye, bye. Het beste van de 538 ochtendshow. Radio 538. I sit and There's an angel. This is where we go When we're gray and old Cause I have been told That salvation Let's their wings unfold So when I'm lying in my bed Thoughts running from my head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 van de ochtendshow met zometeen hier Taylor Swift... de Veda komt eraan, ook Snap, The Power... en direct through the looking glass zometeen. En natuurlijk ook de afsluiting van de week in one-liners... met de Rob Schepers over de Rijdende Rechter. TV-programma De Rijdende Rechter maakt de overstap... van Omroep Max naar SBS 6. Oh ja. De laatste woorden van De Rijdende Rechter bij Omroep Max... ik ben pleiten. <lacht> Wanneer stuur je een rekening in naar Radio 538?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 En vrede en plezier zijn limitless. Every moment of the journey. Discover de nieuwe Mindshift Flow van Tui Cruises. Boek 9 Nights Mediterranean from just 1,899 euro. At your travel agency en at mindshift.com. Ja, het voordeel is niet aan te slepen. Want deze week nergens goedkoper. Kruimige aardappelen en 10 kilo zak 1,95. Zo, dat is voor een hele week. Ja, en opties op. Is op.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 De en de weken one-liners en zometeen na uh, Snap the Power en nu Taylor Swift. Radio Are uh, quite the pyro You light the match to us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 Vijf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 ...bij Radio 538, waar je vanaf maandag weer kans maakt op de tickets voor Vrienden van Amstel Live. Als je de kroegbel hoort, bel je 0909 3000 ...en dan win je vier tickets voor de Vrienden van Amstel vanaf maandag hier weer bij 538. Nu direct, through the looking glass. So quiet in the city. We're inside isn't easy. drinking my own floor. my home is a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 en and Andy Grammer, The Thing I Love. Maandagochtend, 6 uur, dan zijn Tim, Dick, Niels en Florentin weer bij voor een nieuwe 538-ochtendshow. En iedere vrijdag om kwart voor tien in die ochtendshow... dan is Rob Schepers ook van de partij voor de afsluiting van de week. En die hoor je op zaterdagochtend zo rond deze tijd gewoon nog een keer. De Week in One-Liners met Rob Schepers. Yes, yes, yes. Zaterdag 3 januari. Plastische chirurgen zagen tijdens de afgelopen jaarwisseling... een explosieve groei aan vuurwerkslachtoffers. Stichting Veilig Verkeer Nederland is daarentegen wel tevreden... omdat liefst 27 jongeren permanent zijn overgestapt op hands-free bellen. <lacht> Luister, als je niet weet hoe je met vuurwerk om moet gaan... dan moet je er gewoon niet aan beginnen. Al de voorzitter van de supportersvereniging van Ajax. <lacht> Lekker. Raar. Lil Kleine heeft nooit vuurwerk afgestoken... en heeft desondanks toch losse handjes. <lacht> Maandag 5 januari tv-programma... De Rijdende Rechter maakt de overstap van Omroep Max naar SBS 6. Oh ja. Ja, volgens trouwe fans is er nu wel echt een grens gepasseerd. Hoe ver ze precies de grens ze gepasseerd, wordt binnenkort bepaald door het kadaster. Beetje hebberig om van omroep te wisselen enkel en alleen omdat je daar meer geld kunt verdienen. Al dus Jack Spijkerman. Ja. Lekker. Ik ben lekker Ik ben nog lang niet klaar, jongens. De laatste woorden van de rijdende rechter bij Omroep, Max. Ik ben pleiten. Ja, ja. Omdat de opnames afgelopen week zijn gestart... is de naam meteen veranderd in De Glijdende Rechter. <tie> Dinsdag 6 januari, Sprookjesbos in de Efteling... opnieuw gesloten vanwege sneeuw. Alles bedekt onder een laagje wit poeder. Klinkt als een sprookje, aldus de 22-jarige Kevin uit Volendam. <tie> Ik snap serieus niet waarom mensen dit fenomeen zo mooi vinden... aldus de stiefmoeder van Sneeuwwitje omdat de protocollen van de luchtverkeersleiding van Schiphol leidend waren... heeft ook de vliegende hier zijn vluchten voor de gehele dag geannuleerd. De zijn reactie? Zoveel sneeuw zie je niet vaak hier. Woensdag 7 januari. De populairste babynamen van 2025 waren Noah voor jongens en Noor voor meisjes... Mijn kinderen zijn vernoemd naar de plaatsen waar ze verwekt zijn. Mijn eerste kind heet daarom Sienna, mijn tweede Luca... en mijn derde kind aanrecht in de bijkeuken. Nee. Dat is een geintje. De derde heet Celeste. Omdat mijn vrouw tijdens de bevalling schreeuwde... het kan me niet verrotten, maar dit is Celeste! Mijn jongste heet toevallig ook Noah. Maar thuis zeggen we altijd... EI! Donderdag 8 januari, cabaretier en radiopresentator Dolph Jansen... is vandaag in het huwelijksbootje gestapt met Jitske Kramer. Dolph Jansen was al eerder getrouwd en dat heeft hij nu nog eens dunnetjes overgedaan. <lacht> Volgens de gasten was ook het buffet iets wat aan de magere kant... De dinergassen dachten in eerste instantie dat ze asperges uitgeserveerd kregen... maar dat bleek Dolf in een wit trouwpak. <tie> Bijzonder dat Dolf met zijn postuur nooit echt is doorgebroken. En vandaag, vrijdag 9 januari... de 70 kilo wegende wijzer van de Domtoren in Utrecht... is gisteren naar beneden gevallen. Ze konden nog net aan de kant springen. Met de reparatie hadden ze zeker een uur werk. Ja, ja, ja, ja. Ze speciaal voor jou, Rick, deze. Ja, ja, ja. Voor de mensen die zich afvragen hoe zwaar 70 kilo is... dat is Dolph Jansen plus nog 40 kilo. Jeetje, je zult er maar toevallig lopen... en op het moment dat er iets uit de lucht komt zodenbieteren. Al dus Herman Brood. En de laatste om af te sluiten. Sch, jongen, het zal je maar overkomen dat je kerk stukje met een beetje uit elkaar valt. Al dus de pastoor van de Amsterdamse Vondelkerk. Heel, hoor. Hij is er wow. weer. Rob, tot volgende week. Fijn weekend. Wow. Hou doei. Goed weekend. Radio 5, De die waaien. Werd als moeder en je zwaaide Was het boel. Ik deed mijn ogen dicht, ik zag nog je gezicht, maar ik was alleen. Alleen met mijn vrienden en ik wist dat het al laat was. je rekening van kunnen maken. Vanaf 19 januari, niet komende maandag, maar de maandag erop, gaat 538 weer rekeningen betalen. Misschien wel die van jou. Je kunt hem opgeven voor hier met je rekening. Dat kan via 538.nl. Zometeen na 12 hier, Jordi Warners met Ed Sheeran en ook Olivia Dean komt eraan. Hey, kijk eens rond in je kamer. Saai hè? Ha, je mist...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 Themawereld World of Frozen.